12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Sinds vanochtend is er een website waar mensen met hun DigiD een afspraak kunnen maken voor een coronatest. De uitslag is later ook via rijksoverheid.nl-coronatest te bekijken. De site moet de drempel om een test te laten doen verlagen. Ook is de hoop dat de tijd tussen besmetting en bron- en contactonderzoek zo korter wordt. En dat kan helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie in Mexico heeft een corruptieonderzoek geopend tegen oud-president Peña Nieto. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn verkiezingscampagne in 2012 deels heeft gefinancierd met steekpenningen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. De beschuldigingen komen van het voormalige hoofd van het staatsoliebedrijf in Mexico. Die wordt er zelf ook van verdacht ruim 10 miljoen dollar aan smeergeld te hebben aangenomen van Odebrecht. En ruil daarvoor zou die opdrachten aan het Braziliaanse bouwbedrijf hebben gegund. Voorafgaand aan het Kamerdebat over de coronacrisis later vandaag... hebben oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks een ontmoeting gehad met zorgexperts. Die stuurden enkele weken geleden een brief aan het kabinet... waarin ze aandrongen op meer maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo willen ze dat er meer regie is bij de communicatie over het coronavirus. Op ongeveer 20 brandkranen in Den Haag zijn sloten geplaatst. Drinkwaterbedrijf Dunea neemt deze maatregel omdat de afgelopen dagen een aantal van zulke kranen werden opengedraaid voor verkoeling. Dunea zegt dat het een risico voor de gezondheid oplevert. Omdat door het wegvallen van de waterdruk vervuild water uit binnenleidingen in het netwerk terecht kan komen. Het drinkwaterbedrijf denkt dat groepen jongeren de kranen hebben opengedraaid en doet aangifte. Het weer tropisch met maxima van 30 tot 36 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe... en ontstaan er vooral in het zuiden enkele stevige onweersbuien... met kans op hagel, windstoten en veel regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vast op de N9, Alkmaar den helder... door een ongeluk bij knooppunt Kooimeer. De weg is daar in beide richtingen dicht... en het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren...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 er was er ook een in het rozen pakbij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel? Oh, wel wij kiekten al zijn leuke dingen. ding.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 het is vandaag, dinsdag 11 juli 2011. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en zoals iedere week neem ik u mee op reis. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening, hoor u Louis Davids met weet je nog wel houtje. Een opname uit 1928, onze herkenningsmelodie waar we iedere week weer mee beginnen. De We zitten in het teken van de jaren 50. Regelmatig draai ik muziek uit de jaren 50, maar ik moet u ook bekennen. uit de jaren 50 zijn de meeste muziekstukken van kwalitatief goed materiaal. dat ik denk van, dat kan ik op de radio draaien. En er zijn ook nummers die regelmatiger voorbij zijn gekomen in het programma. Maar veel mensen zeggen. het maakt niet uit, het gaat om de oude muziek. die we weer terug kunnen herbeleven. Onder andere muziek van Wim Sonneveld. De Drie Kleutertjes. De butterflies, de, Fuga de Furaios. Doris en nog veel meer. Maar de eerstvolgende plaat... is van Rita Corita. Met koffie. Koffie. Lekker bakje koffie. Daar ga ik nu ook even van genieten. Geniet u mee van de muziek van Rita Corita. En dan ga ik even lekker een bak koffie drinken. En dan spreken we elkaar zo meteen.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 weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nezen. Nou, maar je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan. Ik deem me de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensers danken zeer beleefd en tikken aan de Wij maken van het leven meer een geintje, bij u Daar is de Je voor de, de stimmeling eraf middelbare dame of komen uw moeilijkheden thuis een er hoe bestaat het waterverf bijt Water, u dat de politiek is waterverf daar doe ik niet aan mee je start je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms is heel of je lijkt, zegt het maar. Ach niet de alleen, alleina, en het is voor elkaar. Is zelfs aan het graven. Met zo'n glasje op de kaken. Zullen ze geen herrie maken. Klaar die kleur. Uit. Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? muziek van de Butterflies... ...met Willem Wordt Wakker. Daarvoor muziek van de Drie Kleutertjes... ...met de Trappels Boogie. En daarvoor die mooie plaat van Wim Zonneveld... ...met Daar is de Orgelman. En daarvoor natuurlijk Rita Corita... ...met Koffie, Koffie. Lekker bakje koffie. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week... ...neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50... ...60 en 70. En vandaag weer de jaren 50. in de jaren 50 is een heleboel muziek gemaakt. Ik heb weer een paar mooie stukjes muziek voor u uitgekozen. Door dus zo zometeen onderweg met mijn bolhoed op mijn ene oor. Maar eerst de Fouraio's met Zeg niet nee. Eeeh, u hoort het hier op CFM Zandvoort. Ik zie, ik zie, wat u niet ziet Veel zonneschijn, maar ook verdriet Want naast dit veld waar het om gaat Ligt ook de humor vaak op straat Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat Je grootste vijand wordt je vriend Wanneer je lacht en niet zit, vrienden. je de wereld maar niet ziet Alsof je beter hebt verdiend Mijn vrijheid is Mijn kapitaal De blauwe lucht had me rente en dreigt met mij, zond met de noord, dan druk ik haal mijn grote snor. Mijn hond, het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt neer, dan niet te zien, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms is uit en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart. Ik kwispelt vrolijk met zijn start. Van s morgens vroeg tot s'avonds laat, trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwde kamerad.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 Het droog is de bron, dag een donkere wol, aan de horizon draait water, koel, helder, water. Na weken van droogte komt eindelijk dan het spel begeerder, water. Blikken van hoger is als dan. me, Lord. met Zeg Niet Nee, E, E, E. Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag zit het in het teken van de muziek uit de jaren 50. Zometeen Helentje van Capelle met Na de Speeltijd. Ik vind het een heerlijk vrolijk nummer. En de volgende plaat is ook een grote hit. Zometeen hier op de radio bij ZFM Zandvoort. Zwarte Riek met Mijn Wiegi was een stijfsel Kissie. Je hoort het alleen hier in Zandvoort uit Zandvoort... Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 met mij, Mario Zandvoort. En de herhaling op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Nu muziek van Zwarte Riek met me, was een stijf op kissie.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 naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. De oude parkman man vloog, mijn moeder keek angstig rond. Zwaar spesen. fun. Grootvader, menige keer aan de klok zijn geheimen vertelt. Haar slingers steeds volgend, alheen en alweer, werd het lief en het leed haar vermeld. Rustig diepte ze voort, door geen enkel diep gestoord.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 Maar altijd door, dikke tak, dikke tak. Altijd, maar dag en nacht, dikke tak, dikke tak. Maar eens, toen, was met haar gedaan. Toen mijn was gedaan. Ja, mooie oud-Hollandse muziek op de radio. BFM Zandvoort, de lokale omroep van Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort iedere dinsdag tussen 11 en 12 met mij. Mijn naam is Mario Zandvoort. En u hoort de muziek van Max van Praag, alweer een plaat van Max van Praag. De man heeft een heleboel mooie nummers gemaakt. Max van Praag met het nummer Grootvaders Klok. En daarvoor Godert van Colmion en Jan Lemaire. De Zuiderzee beladen. En daarvoor hoor u een leentje van Capelle met naar de speeltuin. En ook nog Zwarte Riek met Mijn Vigi was een stijfselkissie. We gaan door met nog meer mooie muziek. We blijven in de jaren 50 en dat doen we black and white. Dus daar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 Van, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen Wat? daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zin in.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 Come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 Die twee moeten, die wonen er pas Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet, dat geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot Alleen voor haar, die dot van een mot. Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dotte van motten, In mijn oude jas Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt, Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw Ik zag twee motten in die gaten zitten praten Ik greep meteen naar de DDT Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee En besloot meteen, ik zal het echtpaar daar maar laten er wonen twee modder in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat tril Hij vreet me hele jas kapot, Alleen voor haar die dod van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas, die doden van motten.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 Maar juist zo vagebond gebond als ik, die kom pas reuze in schik met zijn alweer jas, twee motten en tien matje, kinderen, een familie Walt er in mijn jas. Ik laat ze rivatten als een kluiterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle macht. Ze vreeten mijn hele jasje Want dat je moet toch leven, moet. die lieve Charlotte, en moet je een Lekker dat je van je Wonen in mijn jas. We de muziek van Doris. Samen met Korstijn met twee motten in mijn oude jas. En daarvoor de zangeres zonder naam. Met dat mooie nummer Ach Vaderlief. Daarvoor nou, het nummer van Black and White. Met daar bij de waterkant waar ik je voor het eerst heb ontmoet. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Aan alle leuke komt er ook weer een einde. Het is ook maar één uurtje per week. Nee, eigenlijk twee uur per week. Vandaag een uurtje en zaterdag tussen één en twee. Herhalen we dit programma nog een keertje voor als het misschien gemist heeft... Of misschien nog een keer wil beluisteren. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Op de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En uiteraard ben ik volgende week dinsdag weer van de partij. En dan neem ik u opnieuw mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En natuurlijk als u dit programma gemist heeft. Aan zondag zaterdag tussen 1 en 2. Kunt u dit programma nogmaals beluisteren in de herhaling. Ik heb nog een paar leuke stukjes muziek. Onder andere Toon Hermans als we tijd hebben met uh, het ballonnetje. Maar hier zie je de Zalvera's met de poskoes. Graag tot een andere keer. Graag tot ziens.